Major grandma's laatste schot. Een hoorspel van Werner Helmes in een vertaling van Wewilekberg. Regie Jan Borkus. David. Ja, Major. Nog een half kopje. Ja, ja. Dan moet je een snuifje minder thee nemen, David. Nee, majoen. De thee is vanmorgen precies dat snuifje te sterk. Is mevrouw al beneden? Nee, nee maar Maar als ik zover mag zijn... mevrouw ligt te bed vanwege verkoudheid. Verkoudheid? Ja, maar ja. Aha. Geestelijk weer sinds gisteren. Ja, maar Ja. Vannacht dacht ik dat het dak van het huis waaide. Beneden aan het zou zou toch gesproken hebben. Hebt u de branding ook wel dreunen? De wat? Ik vroeg of u de branding ook hebt wel dreiden. Nee, ik heb wat in mijn oren, dat weet ik toch? Ja, maar Ja, ja wat heeft er nou gedreunen? De branding, maar ja. Zo, zo, zo, zo, zo. Ja. Herinner jij het gedreun van de kanonnen voor Mons nog? Ja, dat is waar, zwijgen. Hoe laat vielen we toen eigenlijk aan? Om zes uur of om zeven uur? Om klokslag zeven uur, maar ja. Als eerste golf achter het honderd uur. Ja, ja, ja. Sigaar. Sigaar, maar uur. Je mist Neem een whisky, David. Ik weet niet dat jij ook verkouden wordt. Dank u, wel. Hm. En geef mij een glasje rum. De fles die Sir Gulstick bij zijn laatste bezoek heeft meegebracht. Zeker, maar, glas Rums uit Sir Gulstick's fles. Alsjeblieft, mevrouw. Dank je. David. Major. Wat staat er voor vandaag op het programma? Ogenblikje, Major. 20 november, hier, 10 tot 12. Bewerken We van het laatste hoofdstuk van Kapitein Gary en de Jungle Bruid. Van 12 tot half 1, colorietstudie van Kapitein Gary's laatste schot. Dan een lunch, rusten tot 3 Wandeling, daarna komt je voor Valerie. Tegen vier uur. Je hebt mij echt het laatste dictaat over nee, Ja, ja, ja. Mm -hmm. Uitstekend, ja. We gaan door, David. Uh, vier tot zes. Uh, dicteren van het laatste hoofdstuk van kapitein Gary en de Jungle Ride. Hoeveel hoofdstukken hebben we nu? Acht, maar ja. Het moet er nog tien worden, David. Oh, dan stel ik voor, major. dat wij kabinet Gary... in nog een avontuur verwikkelen... en de junglebruid nog een hoofdstuk langer in handen van de rebellen laten. <laughs> ja. Hoeveel doden hebben we tot dusver? De vijf, major. Twee Engelsen en drie rebellen van de stam der En ja. ja, Ga door met de dag in. de naar die wat deed u vandaag? Een Major, met currywijst en bamboespruit. Mag ik de vrijheid nemen u aan te herinneren... dat wij de invitaties voor een gouden huwelijksfeest moeten opstellen en verzenden? Ja, maar eerst moet kapitein Gary de junglebruid redden. Of denk jij misschien dat ik alleen van mijn pensioen... als afgedankte Engelse major vijftig gasten drie dagen lang te eten gegeven? Nee, major. Zelfs twee zouden dat niet klaarspelen. Ja, en ik bewonder u des te meer omdat u desondanks het leven van een heer van standing leidt. Dankzij kapitein Gary. Dankzij kapitein Gary, ja. euh, euh, Hebt u er nooit aan gedacht uw pseudoniem te onthouden? Ben je gek? Kapitein Gary, de vermetele jungleheld, blijft wat hij is. Een schepping van T.H. Thomas, Thomas Hardy, Thomas. Begrijpen? David Jarre. Aha. En waar kwam het geld vandaan, als dat eens ooit ter sprake mocht komen? Uit de loterij, major. Juist, uit een loterij. Mag ik zo vrij zijn u nog een vraag te stellen, major. Ga je gaan. Staat uw besluit vast, major, om kapitein Gary, na kapitein Gary's laatste schot, voor goed te laten verdwijnen? Ja, kapitein Gary is al op het hoogtepunt van zijn roem... In de jungle sneuvelen voor de eer van Groot-Brittannië en zijn majesteit de koning. Ach, jammer, majoor. Ah. Hij zou nog vele oude daden tot eer van Engeland en tot voorbeeld van de huidige generatie van slappelingen hebben kunnen volbrengen. Deze generatie van slappelingen, zoals je het zeer juist uitdrukt, Geeft als heldenideaal de voorkeur aan Amerikaanse gangsters. Geen wonder dat ze het empire naar de afgrond hebben gevoerd, major. Ze vinden figuren als onze kapitein Gary alleen nog maar belachelijk. En daarom nee, nee, moet nee, nee, hij... Nee, nee, major, nee, nee, Dat hebt u mis, als ik zo vrij mag zijn. Tot dusver zijn er van elk kapitein Gary-boek tenminste twee drukken verschenen. T.H. H. Thomas heeft een goede naam, majoor. Zo, uh, Thea Thomas is in een kritiek zelfs een tweede kepling genoemd, Major. Oh ja? Mm, u schept uit een diepe bron van rijke ervaring, major. Zo is het. Niemand kent de Indische jungle zo goed als ik. En zo'n man David verkommert verkommerd in een oervervelend vissersplaatsje. Whiteness heet. Een, een, een, een diepe bron van rijke ervaring. Denk aan Suez, Steven. Oh, dat is een schande. En daarom vlug aan het werk. Ruim de ontbijtboel weg. Dat uh... En denk erover na hoe wij, kapitein Gary, een dergelijk smadelijk einde kunnen besparen. De zon landde vuil op de jungle. Het was heet en in het zuiden doemden de eerste gigantische wolkenbergen op die de moesson aankonigde. Kapitein Gary legde zijn hand boven zijn ogen en keek bezorgd naar de lucht. Oh, Vervloekt, zei hij. We moeten een meisje vinden eer de grote regen komt. Anders is alle hoop verloren. Heel goed. Kapitein Sahib, zei Appa, de trouwe dienaar. Wij zullen het meisje vinden, al willen duizend tijgers en moesten ons beletten, meisje in jungle te vinden. All right, zei kapitein Gary. Dan voorwaarts, zonder draven. Voorwaarts, zonder draven, juichte de kleine, vermetele schaar trouwen... En zij rukten hun koppels weg. Goed zo, goed zo. Voorwaarts zonder het ralen. Dat laten we zo staan. Ja, maar, jongen. Ga door, ga door. Rukten hun koppels weg. Tot zonder gang stormden ze met die leus op de lippen door de jungle. Achter hun rug dreigden nog steeds de wolken van de regentijd. Maar er was geen druppel gevallen. Door het zweet stroomde kapitein Gary en zijn dappere mannen van het gezicht. ...en een dichte wolk meskieten... ...omgaf hen met zwilgezoom... ...omgaf, omgaf... Nee, ...nee, nee, nee, nee, dat is te zwak, dat is te slap... ...ons huis is omgeven door een tuin... Maar omgaf... ...nee, nee, dat treft de sfeer in de jungle niet... Uh, ...nee, maar... Ja, nee. ...schrijf, schrijf... ...schrijf in plaats van omgaf... ...ombruiste... ...een dichte wolk meskieten... ...ombruiste hen... Met schril gezoem Kracht, mij Ombuist te... stap Stop, stop, stop. Ik heb het nog beter, nog krachtiger. Schrijf op. Dat roman et cetera, et Dichte wolk meskieten omzoemde hen. Met schril gedreun. Gedreun. En bracht alle, behalve kapitein Gary, aan de rand van de waanzin. In de vechten wikkeling. Als rallende donder het gebrul van de grote tijger. Vervloekt, dacht kapitein Kerk, zweert alles tegen ons samen. Zijn kaakspieren spannen zich. Voor mannen, zei hij onverbiddelijk. Achter ons de moezon, voor ons de tijger. Dat is een korfje naar onze hand. Onderwijl ruist de eerste grote regentropels neer op de verdorde champagne. In de verte brandde weer de moordlustige tijger, de koning van de wildernis, en meer dan een van Saeb's Kerry's kromp het hart van vrees ineen. Alleen de ogen van de dappere Appa begonnen van strijdlust, fosforiserend te fonkelen. Want hij was het die alle roofdieren en moordenaars van de jungle, alle boosaardige olifanten, Doedelijke wraak. Ja, wa, wa, wa, wat is er nou, Davy? Waarom, waarom schrijf je dit? Ja, telefoon, majoeur. Nou, ga dan naar die telefoon en vraag wat die vent van ons moet. Zeg dat de uh, major grandmoor aan het werk is. En voor die voor geen tijd heeft. Jawel, majoeur. Begonnen van strijdlust... ...fosforiseren te fonkelen. Goed, goed, dat schept sfeer. Was voor te fonkelen, als het oog van de tijger in de zwoele nacht. Goed, uitstekend, prima. Tega Thomas, een echte tegadames, was voor eerend in de zwoele troepnacht. De naakte armen van het meisje. Uh, Major, Major, daar da, da is iets heel vreemds aan de hand. O oh ja, wat dan? Iets raadslachters, Major. Iets zo onbegrijpelijks, dat ik vrees dat het slachtoffer zijn van een, een, een, een ongepaste grap. Nou, wie doet dat? De inspecteur van politie, van wetnis, Major. Clifford? Uh, Clifford, Major. Clifford is toch wachtmeester? Als ik goed ben ingericht. Inderdaad, majoor, Maar de heer Clifford is verrukt wanneer ik hem met inspecteur aanspreek. Nou ja, wat wil jouw inspecteur Clifford dan? Uh, u spreken, majoor, persoonlijk. Een wachtmeester, bij mij persoonlijk spreken? Is die vent gek geworden? Of heb jij een moord gepleegd, David? Het eerste, majoor. Heb je hem gezegd dat de majoor Grantmore aan het werk is? Uh, uh, Clifford zegt dat het zo belangrijk is dat hij persoonlijk met de majoor wil spreken. Zeg tegen hem dat er in deze tijd maar één ding belangrijk is. Dat is Groot-Brittannië. Zich weer bezend op zijn oude deur. Ja, Major. En verder zegt tegen uh, hem pardon, dat... Pardon, Major, maar de heer Clifford zegt dat er op het strand een, een, een, een, een olifant is. Een, een, Wie? Wat? Een olifant, Major. De heer Clifford is ten zeerste verontrust. David, heb ja. jij wachtmeester Clifford misschien de laatste tijd beledigd? Uh, nee, Major. Op mijn wordt? Of heeft wachtmeester Clifford een of andere reden, die ik niet ken? om ons hier op Grenz Rock slecht gezind te zijn? Voor zover ik weet niet, majoor... de heer Clifford heeft u raad nodig, majoor. Hij leek me wanhopig. Een olifant, zeg je? Beneden, aan de zee? Beneden, op het strand. Vlak bij weknis is een olifant, zegt de heer Clifford. Ja. En daarover wil hij met u spreken, majoor. Weet jij daarvoor een verklaring, David? Nee, majoor, maar als ik me de opmerking mag veroorloven, majoor... op een dergelijke novemberdag... Is aan Engelands kust alles mogelijker. Zeg. zeg dan maar tegen wachtmeester Clifford dat de majoor Grandmore komt. Tot de juiste majoor. Major Archibald Grandmore, met wie spreek ik? Met wachtmeester Clifford, majoor. Waar bent u op het ogenblik? In witness op het politiebureau, majoor. Ja, wat is er? Ruk u een beetje duidelijker uit, wachtmeester. Een olifant, majoor. Een stier of een koe? Lieve hel, majoor, dat weet ik niet. Maar dat is belangrijk, wachtmeester. Een olifantstier is een bijzonder gevaarlijk beest. Dat een koe. majoor... Val me niet in de rijden, wachtmeester. Weet u dat ik meer dan vijftig olifanten geschoten heb? Ja, majoor, dat zegt men. Het is zo. Luister eens, wachtmeester. Het is verstandig van u dat u ze tot mij hebt gewend. Hebt u wel eens met olifant uh, te maken gehad? Nee, majoor, nooit. Het is de eerste olifant hier op is. Kunt u me dan tenminste zeggen of het een Indische of een Afrikaanse olifant is? Majoor, het is zaad. Uh, Hij heeft een slurf. Heb jij wel eens een olifant zonder slurf gezien? Man, waar heb je gediend? Met de lucht afweer, majoor. Oh, oh, oh, oh. Mijn batterij heeft vijftig Messerschmids neergeschoten, majoor. Ja, mijn beste man, dat geloof ik graag. Maar je moet Messerschmids niet met olifanten verwachten. Een woedende olifantstier is gevaarlijker dan tien messerschwitsen. Major! Eén messerschwit maakt puree van honderd woedende olifanten. Er mag meester nog niet over hebben. Maar ik vraag u nog eens. Is dat meest een Indische of een Afrikaans olifant? Wat bedoelt u? Heeft die olifant grote oren? Grote oren? Zijn die oren weiervormig of niet weiervormig? Wat? Zijn ze gespleten of niet gespleten? Ja. Niet gestreden. Hoeveel ja, tienen heeft het hier? Van achter en van voren. Wat? Ik vraag de 10. Mandel Olie van 50 deen. Dat is belangrijk. Jawel, major. 50 van voren vijf. 5. Jawel major. Dan is het niet die zijn Ori van France. Jawel major. Zeg niet voor u, jawel major. Jawel major. Wat heb u tot eens dus voor gedaan, Wat Niets, major. U de boel afzetten. Neem een paar sterke, onverschrokken mannen. Soldaat! Vraag niet maar natuurlijk wat ik zeg. Heb u een geweer? Mijn dienst, mevrouw, majoor. Man, daar mag je niet mee op een olifant schieten. Daar komen ongelukken van. Voorzichtig, wachtmeester. Over een half uur ben ik bij u. Jawel, majoor. Clifford, nog één ding. U moet meneer McDowney op de hoogte stellen. Meneer McDonnie? Ja, natuurlijk. Je weet nooit wat een olifant is ons schild voert. Meneer McDowney is een zeer ervaren jurist. Ja, hij heeft een paar jaar in India gediend. Tot je Dus voorzichtig. Voorzichtig en nog eens voorzichtig. Tot ik kom. Tegen, tegen vertroning van de Wegnitz. Wie had dat ooit kunnen denken? Oh, een wonder, majoor. Wat zou kapitein Gary blij zijn als hij dat wist? Ja, ja... Kapitein Gary, ja. Hij hey, zou precies zo resoluut gehandeld hebben als u, majoor. Ja. <laughs> Alle mensen. Wat is die Clifford tot stommeling? Uh, was erg geschrokken, Major. Ja. Oh, lief van ja. Wie maken ze niet aan schrik? Die koningen daar wilden is. Er is geen mens die niet door hen wordt geroerd. Inderdaad, Major. En ik heb er vijftig neergelegd. Ja. Begrijpt jij wat die Clifford bedoelde met zijn messerswits? Pardon, Major. Huh? Nee, niks, uh, David, niks. Olifanten. <laughs> wat heeft mijn dierbare vriend Kipling over olifanten geschreven? De grote Kipling heeft heel veel over olifanten geschreven, Major. Ah, ik bedoel het beste dat hij ooit geschreven heeft. Dat ben ik vergeten, maar ik wil mij bezinnen op wie ik was, mijn moede, ketens en banden. Ik wil mij herinneren mijn oude kracht en de oude luister der landen. Ik bied mijn rug niet langer veil... voor die zich aan mijn lasten laven. Ik wil met mijn broeders mijl na mijl door het dichte oerbouw draven, door duister en nacht tot de morgen weer lacht, waar de stormwinden bruisen, de bronnen stil ruisen, terug naar de vrienden die ik verloor. Vrij. In de jungle. Vrij als tevoren. Maar, maar majoor? Ja? Maar majoor? U bent toch vrij? Ja, nou en, Kipling heeft het over een olifant, niet over mij. Met wachtmeester Clifford. Met Gibson. Wat is er aan hand over jullie in witness? Je schiet een beetje op Clifford heb geen tijd. Volk van de witness niet. Nee, commissaris. Maak het kort, Clifford. Maak het kort. Wat heb je op je hart? Op het strand van Witness is een olifant gevonden, commissaris. Ja, en? Ik dacht, commissaris, dat... En ik dacht dat jij je lekker hat, Ik dacht, commissaris, dat die olifant de politie... Jawel, commissaris. Ja, vreuken. nee, ik bedoel. ik jullie naar een lijk of niet? Ik heb geen tijd Nee, commissaris. Ik heb geen lijk. Ja, maar wat wil je dan eigenlijk? Ja, commissaris, dat geval met die olifant is raadselachtig. En in mijn dienstboekje... In jouw dienstboekje staat waarschijnlijk niet zo voor olifanten. Nou, als je het dan niet aan kunt, dan belt je de kustwacht. Jawel, commissaris. En gebruik eindelijk als je gezond versand. Jawel, commissaris. Ik zal... En stuur me dan een rapportje over die olifant. Maar kort, Commissaris? Jawel, Commissaris. David? Ja, meneer? Hoe laat is het? Kwaart over voor tien, maar, uh... mm. Om tien uur vijfenveertig opmars naar het strand. Ga naar mijn vrouw en zeg dat ze zich niet ongerust moet maken. Uh, ze hebben in weakness mijn hulp nodig. Zeg dat maar. En tot uw is meneer. Uh, tien uur vijfenveertig. Maak mijn regenjas klaar, mijn gele stopkost. Met blauwe tuin. Ja, major. Aan het stansen zal het al koud Ja. En Ajax, major. Ajax gaat mee. Doe van de laarlijn, Ja, major. Je hoort dat hij een rashond is. Hè? Ja, ja, hij schijnt al iets te ruiken, major. En hij de Manchester uit de kast. Ontvetten, schoonmaken, et cetera. Hebben we nog genoeg patronen? Mm, uh, uh, drie. Goed. Dan zullen we in de tuin een proefschot afvuren. Hadden maar gauw. Het zijn de laatste drie patronen, Major. De allerlaatste. Ze worden voor de mensenster niet meer gemaakt. Ha! Eén voltreffer uit dit geweer is voldoende. Ben je bang? Nee, Major. Maar, uh, maar wel ongerust. Dat is toch geen reden om te wanhopen. Doe nou, Valerie. Het is verschrikkelijk, Tante Helen. En ik had nooit gedacht dat mijn vader... Nee, Zo... nee, nee, nee. Jouw vader is niet vreed. Waarom verbiedt hij me dan om Ed te zien? Een half jaar lang? De hele winter lang? Hoe ik het uit? Dat is aan, het ja. nog toch. Ik heb hem zeker vastgebonden. Hij wil graag los. <lacht> Net als jij. Ik ben geen hond, Tante Helen. Maar papa behandelt me als een hond. Oh, Valerie. Ja. Hij past de grondregels van de honderdressuur op zijn dochter toe. Dat heeft me verteld dat het met Richard net zo is gegaan. En ze denkt zelfs dat het papa was die Richard een heel jaar lang naar Amerika heeft gestuurd. De directeur van de bank waar Richard werkt is een clubvriend van papa. En die heeft tegen die directeur gezegd... hoor, eens, doe me plezier en stuur die Richard die achter mijn dochter pet aan zit... en jij naar een van je filialen in het buitenland. Maar kin, dat is toch onzin. En nu gaat het precies om ik er kan bellen... We hebben ontdekt dat de directeur van de werf waar Ed werkt in het regiment van papa heeft gediend. En ze ontmoeten elkaar tweemaal per jaar op een herediner. En De laatste maal heeft hij tegen zijn oude vriend gezegd, hoor, zou jongen, doen we een plezier en stuur je Edward die bij jullie ingenieur wil worden een half jaar naar het buitenland. Hij zit namelijk achter mijn dochter Velleriaan. Ach, ach, ach, die jonge meisjes van tegenwoordig hebben toch een levendige fantasie. Uw broer, lieve tante Helen, geeft blijk van een nog levendige fantasie als het erom gaat uw nichtjes tegen jonge mannen te beschermen. Ja, Thomas had als kind de meeste fantasie van ons allemaal. Maar ik wil niet beschermd worden. Je vader wil je alleen leren jezelf te beschermen. Anders niet, Valerie. Ach, het zijn toch ouderwetse opvattingen, tante. Hm. Lieve kind, toen ik met je oom Archie trouwde, geloofde ik nog half en half aan de oor ja, wij moesten alles alleen ondervinden. Helemaal alleen. Een uur voor het huwelijk was de moeder in tranen uit en, en dat was alles. Wat heeft die hond toch? Hij wil los. Zelfie, ik heb drie jaar op oom Aartje gewacht, zonder hem te zien. Hij was in India en ik zat in Londen als een verloofde. En een brief deed er toen nog meer dan een maand over, als alles tenminste goed ging. Ik zou een andere man hebben genomen, Tante Helen. Ik heb van mijn twintigste tot mijn drieëntwintigste op hem gewacht, kind. Er stonden er dan geen andere mannen, Tante. Oh ja. En die zouden gevochten hebben, als ik het gewild had. Maar wat zouden de Grandmoors, oom van Minnie, er dan wel van hebben gezegd? En wat heeft oom Archie in die tijd gedaan? Archie. Wat zou die gedaan moeten hebben? Hij was in het leger, hij was luitenant en ze een hele zwaar leven. <laughs> ik heb nog altijd brieven uit die drie jaar. Mag ik ze lezen, Tante Helen? De... Maar kind... Tante Helen, om Archie heeft me altijd verteld hoe knap de Indische meisjes waren. Hij zei, lenige als gazellen en geen Europese vrouw kon bij hen halen, zei hij. Zeker geen Engelse vrouw. Valerie. Ja? Lieve hemel, wat is dat? Er wordt geschoten beneden in de tuin. Ga gewoon kijken, kind. Het is om Archie. Hij heeft zijn de doder in de hand en David staat ernaast. Hij feliciteert hem. Maar dan zijn ze gek geworden. Gefeliciteerd, majoor. Een voltreffer. Hij heeft op een grote bloempot geschoten. Die ligt in Dichelen. En in de achterwand van de bijkeuken zit een enorm gat. Ze zijn stapelgek. gek. Uh, roep onmiddellijk David of, of Archie. David, Heb mevrouw Grant voorkomen? Nu staan ze daar bij de bloempotten fluisteren. Zeg, Valerie, heb je het wel goed gezien? Is het echt de olifanten doden? De grote donderbus Jenny, waarmee Omarji vijftig olifanten heeft doodgeschoten. Ja, maar, maar Begrijp jij nou wat dat te betekenen heeft? Misschien oefenen ze voor kapitein Gary's laatste schot. <kwijnt> Dank je. Dank je, kind. Oh, het zijn die bitter. Ed vindt dat om uitzies kapitein Gary boeken de grootste rommel is die ooit in Engeland geschreven wordt. Wat zeg je? Ja. Ed zegt dat boeken zijn voor oude vrijsters gepensioneerde officieren met, met ouderdomskwaal. Geen normaal mens die zulke ook serieus zegt. 20, tante. Zo, zo. En je oom Archie is 76. Hoe durft een jongen van 23 jaar zo over het werk van een oude heer te spreken? Maar het is toch waar? Oh, en weet hij het ook dat jouw oom Archie en D.H. Thomas dezelfde zijn? Natuurlijk. Huh. hij wilde weten wat ik toch altijd bij oom Archie uitvoerde en toen heb ik het hem verteld. Hij tikte met zijn vinger op zijn voorhoofd en keek me aan of ik gek was. Tja, weet ik. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Tante Helen, iedereen hier in Wickness weet of het om Archie kapitein Gary is. Of denkt u dat David zijn mond houdt als ze hem in de koek van Paul een borrel aanbieden? Valerie, kind, kom jij eens hier. Ja, uh, kom hier nou eens even naast me zitten. Zo. En jij? Wat denk jij er nou wel van? Hetzelfde als Ed. Het is zeniel onzin wat oom Archie en David in de bibliotheek aan elkaar flotzen. Ja, maar het wordt toch gekocht? En gelezen? Ja, maar alleen door mensen die nog niet gesnapt hebben dat er een atoombom bestaat. Alleen door mensen die nog altijd geloven dat het Britse Rijk door een soort jungle tarzan gered kan worden. Jungle tarzan? Zeg, laat oom Archie dat maar nooit horen. Is zijn kapitein Gary soms beter dan een de tarzan? Tja, want dan begrijp ik toch niet waarom jij je oude oom Archie helpt met zijn seniele onzin. zoals jij dat beliefde noemen. Omdat ik veel van mijn oude oom Archie hou. Oh, heeft me laten roepen? Oh, pardon, je verveling. Wij verwachten u pas vanmiddag. Ja, ik heb mijn nichtje laten komen omdat jullie je toch niet op een oude zieke vrouw bekommeren. Het spijt me erg, mevrouw, maar, maar we hebben... Oh, wat is er toch aan de hand? Waarom blaft Ajax als een razende? En waarom werd er geschoten? Is de oorlog uitgebroken? Um, Hier in Weknes is een olifant, als ik zo vrij mag zijn. Nou, Valerie, wat heb ik je gezegd? Een nou, gek geworden. hè? Mevrouw, het spijt me ontzettend, maar op het strand is een olifant. Ja, ja, en verder? We gaan er direct heen. Waarheen in vredesnaam? Naar het strand, mevrouw, op de olifantenjacht. Ach. David, vraag mijn man direct hier te komen. Zeker mevrouw. Naar het strand. Op de Je ja, Begrijp jij dat, Valerie? Nou ja, alsjeblieft, beheers je een beetje. Er valt hier niets te lachen. Nee, tante. Nee, tante Helen. Gaat u, vrouw Goedemorgen, Helen. Goedemorgen. Valerie, we dachten dat je pas vanmiddag zou komen. Uh, ja, je ziet, uh, Valerie is er nu al. Ja, hoe gaat het, lieve kind? Archibald, wat heeft David zo even voor onzin verteld? En wat was dat voor een geschiet in de tuin? Je weet dat mijn zenuwen het. En wat zie je eruit? Zeg eens even, je wilt toch niet met dit weer? Helen, ik ga met David naar het strand. Ze hebben me geroepen. En ik ben de enige die je van vandaan kan. Pasmeester meester Clifford van de politie weet dat. Hij heeft me dringend verzocht om hen te helpen. Aan die plicht kan ik me niet onttrekken. David, we gaan. Ja, maar Archibald, met dit weer, dat kan je dood zijn. En de mensen moeten weten dat de oude Engelse deugden nog niet helemaal zijn uitgestorven. Of moet ik, de majoor bent maar mijn plicht onttrekken om omdat ik bang ben verkouden te worden? Nee, nee natuurlijk niet, oh, aardje. Ja. Maar wees wel voorzichtig, hè. En, en neem nog een sjaal mee. Ach, het waait zo hard. Ja, ik hoop dat ik met de lunch weer terug ben. Tot ziens. Huh. Maar, lach... De vellerie laatst... is toch bij, hè? David, ik sta jou verantwoordelijk voor het leven en de gezondheid van de majoor. Dat u orders, mevrouw. Om niet? Ja? Veel geluk. Dank je, mijn kind. Dank je. Hallo, ja, hier politiepost Wacht, wachtmeester Clifford. Ik wou vragen, mist u bijgeval een olifant? Wat? Hier bij ons in Wickedness is sinds vanmorgen een olifant. Weet u misschien of. Daar is geen sprake van, ik ben in dienst. O ja. U weet daar in Dukkenes dus niets van een olifant? Nee, hoor. We hebben de de geen olifant gezien. Goedendag. Goedemorgen, met de dierentuin. De dierentuin in Londen? Hier, politiebouw witness. Wachtmeester Clifford. Ja, ik, eh, ik wil eigenlijk vragen, mist u een Indische olifant? Ja, een echte olifant met gespleten oren en vijf tenen van voren en vier van achteren. Wat zegt u? Ja, ik weet dat het vreemd is, maar is er bij u geen olifant weggelopen? Weet u, bij ons hier een witness zitten we plotseling met een olifant opgeschreven. Waar ligt witness? Aan de kust van Foxton, vrouw. En u hebt een olifant bij u? Hallo, hallo, bent u er nog? Het is heel belangrijk. Hallo, bent u er nog? Hallo, hallo, jevrouw. Hallo. Ja, ja. De nee, spijt we missen geen olifant. Al onze olifanten zijn aanwezig. Oh. Maar we zijn wel een zwijn kwijt. He? Huh? Heeft u misschien een vrattenzwijn gezien? Een vratte wat? Een vrattenzwijn. Een vrattenzwijn. Spreek met de in Met wachtmeester Clifford in Noordnes. Ja. Mag ik vragen, is er bij u misschien een olifant ontsnapt? wie zegt u? Of er een olifant is weggelopen bij u daar? Ja, we beslag niet een geen olifant. Waarom niet? Wat zegt u? Een grapje? Meneer, ik ben de dienst. Wat denkt u wel? Dat klonk als een grapje. Kunt u me dan zeggen? Of er ergens in de Downs een circus is, zo u weet? We hebben al sinds Pasen van het vorig jaar hier geen circus gehad, zo doen. Geen circus dus? Nee, maar voor mij bent u niet gek. Echt... Meneer, ik ben niet gek. Maar dat zal niet lang meer duren. Harry, als er iemand om me vraagt, ik ben beneden aan het strand bij die vervloekte olifant. van. met die bergvlees moeten beginnen, kleffers. En heb je er enig idee van hoe dat beestje hier komt? Geen idee, burgemeester. Ik heb overal gevraagd. Maar ze geloven het gewoon niet. Ze geloven het niet, voorzitter. Wat moeten we doen? Welke duivel heeft ons dit hier op ons dak geschoven? Burgemeester, als het een lijk was, zou ik wel weten wat ik moest doen. Maar het is toch een lijk, man? Het is een met meneer Protten. Dat is niet hetzelfde. Zeg, ik herinner me dat een jaren geleden, voor de oorlog... ...het was ook in november... Hier op een morgen een walvis lag, groter dan tien olifanten. Dood? Zo dood als een pier. Iemand van de marine zei later dat hij door een onderzeeën geramd was, of die onderzeeën door hem. Nou ja, een, een walvis leeft tenslotte in het water. Maar een, een olifant, hoe komt die hier? Ik denk, ik denk, maar ik kom er niet uit. Hij heeft nog niet zo lang in het water gelegen. Hij is zo schoon alsof hij met zeep is gewassen. Olifanten zijn schone dieren, zegt Major Bar. Komt hij hier? Ik heb het hem verteld. En wat zei hij? Nou, veel gezemelen en zei hij dat hij zou komen. En wat moet hij hier? Oh, maar meneer Porter, hij heeft toch al die boeken over olifanten geschreven? Kapitein Jerry. Ja, uh, boeken. En hij heeft in India eigenhandig 50 olifanten doodgeschoten. Met worden. Die zijn ook genoeg. Ah, ah. De Meneer Porter, u vertelde zo net dat hier jaren geleden een wolf is gelegen. Heeft. Wat hebben ze daarmee gedaan? Zeep van gemaakt. Zeep? Zeep en margarine. En hebt u een idee wat er van een olifant kan worden gemaakt? U hebt wel een biste, Lieve hemel, waarom met die geweer bij zich? Rustig, Ajax. Stel, Af! Af! Goedemorgen, heren. Goedemorgen, Goedemorgen majoor. Steven, Steven Ajax, en dan kort de lijn. Ja, majoor. Zo, so, heren. Waar is de olifant? In de duinen? Clifford. Hier, majoor. Waar dan? Oh, maar hier, majoor. Tja, neemt u me niet kwalijk, majoor, maar... Dat uh... daar? In het zand? Ja, majoor, uh... Heb je dan niet tegen majoor Grant mooi gezegd dat, dat die Even. On... wat heeft Clifford tegen ons gezegd? Inspecteur Clifford zei, beneden aan het strand is een olifant. Ja, ja maar joh, maar... Ze eh, zei, maar... beneden aan het strand is een olifant. Ja, maar jongen, maar ik kreeg geen kans om mijn zin af te maken. Ja, maar dit hier, dat is geen olifant, Clifford. Dit was een olifant. Dit is een kadaver. Uh, een kadaver ja, van een olifant, majoor. En daarvoor haal je me van mijn werk af, en laat je me de kou ingaan. Wij hebben dringend behoefte aan uw raad, majoor Grantmore. Zo, mijn raad. <laughs> hoe moet ik dat opvatten, vergemeester? Zoals ik het gezegd heb, majoor Grantmore. En welke raad wenst u dan van mij? Majoor, we weten dat u in India veel met olifanten te maken hebt gehad. Ja nou. En daar zal toch ook wel eens een dode olifant bij zijn geweest, denk Aha, ik zo. Ah, vijftig. 50. Ja, ziet u wel. En daarom wilden we u vragen hoe je zo'n enorme dode olifant op de eenvoudigste manier uit de weg ruimt. Ja, hoe deed u dat in India, majoor? Ja, India is het strand van Wickers niet, meneer Porter. Het is overigens een Afrikaans olifant, ik weet mij Jawel, major. Ja, u wilt weten hoe het in India ging? Ja, majoor. Vag tanden uitsnijden, fillen, twurfbraden. Dat is namelijk een delicatessen, heer. De rest... Voor de armen en de gieren. Die rest interesseert ons het meest, Major. Ja. Want dat is het grootste deel. De armen en de gieren. Ja, waar, Dave. Zeker, Major. Ja, wat moeten we doen? We hebben hier geen armen en geen gieren. Geen armen? Geen armen die olifantenvlees eten, majoor. Ja, mijn heren, wat moeten we dan doen? doen? India is niet. Meneer Porter, u vertelde zo even dat tien jaar geleden een wolvis is aangespoeld. Nou, wat hebben ze er dan mee gedaan? Zeep en margarine van gemaakt. Ja, kun je van een olifant ook zeep maken, majoor? Ja, dat weet ik niet, Clifford. Maar in Engeland schijnt tegenwoordig alles mogelijk te zijn. Ja, laat de politiek er maar liever buiten, majoor. Meneer Porter, ik had het niet over de politiek. Ik had het over het empire. Het loopt als een kadaver, een stinkend kadaver. Net als deze ongelukkige van aan Engeland strand aanspoelde, meneer Porter. Zeker, zeker, majoor Grendborg. Ja. Maar ik maak me er nu niet druk over wat onze regering met het empire doet. Ik vraag me alleen af hoe wij dat ding hier zo gauw mogelijk kwijtraken. Laten we terugbrengen waar het vandaag gekomen is. In zee? In zee? Heb je er iets op tegen? Nee. Nee? Dan ben ik het tenminste kwijt op, Marion. Als het weer vloed wordt, binden we het vast aan een boot. Hè? En dan gaan we ermee de zee op. Die zeker niet uit de lucht komen vallen. Ja, nog is alles mogelijk, meneer Porter. En als we buiten gaat zijn, hangen we hem een oud anker om zijn nek. Een olifant heeft geen nek, meneer Porter. En laten hem zinken, majoor. Basta! Stop! Ah, stop. Ah, goedemorgen, meneer wacht? Goedemorgen, meneer McDonnie. Ik ben blij dat u ook gekomen bent. Let <lacht> op de ik de Heren, van een onbedachtzame daad te houden. Wel, wel, rechter McDonnie. Wie heeft u geroepen? Ik, ben meneer Porter, op advies van joh Grempoort. Zie dan zelf maar hoe je het opknapt. Meneer ik moet u op de hoogte brengen van een merkwaardig nog vast aan vet. Dat dier, daar in het zand. Een olifant, als ik me niet vergis, Behoort... Volgens oudrecht niet u toe, meneer Wie dan? De koning. Dat wil zeggen onze koning en haar gemaal. Dat betekent, u, mijn heer, kunt niet naar eigen goed koop over dit dier beschikken. Goed, daaruit volgt de eerste... Meneer McDonald, zullen we niet voor van ons in details verliezen en naar mijn café gaan? Dan drinken we dan samen een fles whisky die u betaalt. ...als blijkt dat u ons voor de gek gehouden. Meneer Potter. Nou, kom dan maar allemaal mee. Ik heb geen zin om voor een dode olifant natte voeten te krijgen. En voor onze majoor is het ook beter om in de warmte te zitten. Clifford, is het niet beter dat je hier het bewaken bent? Oh, die olifant gaat niemand bij, hoor. Ja, alles is mogelijk. Niet McDonald. Alles is mogelijk. Gezondheid, meneer. Ja, deze week van het jaar is gevaarlijk. Ja, en meestal gebeurt er hier iets in november. Ja. Vorig jaar was het dat onbekende vrouwenlijk en nu die olifant. Ja. Ook onbekend. Wat zal het volgend jaar november zijn? Ja, laat dat maar afwaardig tijd over, dus ja, Nou, even lachbare. Ten eerste, zei je straks. Ja, nou, Mary, zet die radio eens af. Ja, meneer voor... Ja, wel, meneer, in ons wetboek komt een artikel voor dat zich met de inkomsten van de koning bezighoudt. Volgens het commentaar van Sir William Blackstone, de beroemde eminente rechtsgeleerde. Leeft Sir William nog? Maar, meneer Porter, Sir William leefde van 1723 tot 1780. Dat zou u toch moeten weten? Sorry, het was mijn Volgens Sir William komt de koning het recht toe op de koninklijke vesten. En dat zijn de walvis en de steuren. Maar dit is toch een... Loppe keer, Clifford. Deze walvissen of steuren zijn, voor zover ze op het strand aanspoelen of in de nabijheid van de kust gevangen worden, eigendom van de kroon met dien verstanden dat deze het eigendomsrecht kan overdragen op een hertog, een graf, baron et cetera. Indien deze hertog, graaf, baron et cetera, een aanspraak kan doen gelden op een som uit de koninklijke kast. Meneer McDonough. We ja. hebben hier geen walvis en geen steur, en het interesseert ons helemaal... En ogenblikje, op... meneer Pazer. Ik verzoek u vriendelijk mij niet in de reden te vallen. Wij beschikken over een precedent, mijn heren. Ongeveer honderd jaar geleden vingen vissers tussen Dover en Sandwich een vette walvis. Ze brachten het dier naar de haven, en wat gebeurde er? De vissers moesten hun vangst, volgens Blackstone's commentaar, onder bedreiging van straf afgeven aan de heer van Wenten, die het recht op de koninklijke vessen van de kroon had gekregen. Meneer McTony, ja, we leven Ja, dat is De Walvis werd voor circa 150 pond verkocht. En de opbrengst werd door de autoriteiten in de kast van de hertog gestopt. Daaruit volgt, mijn heren, dat, voor zover ik weet, deze wet tot op de dag van heden niet opgeheven is. Zo staat bij Brachten, hoofdstuk 1, afdeling C, nummer 3, te lezen. De balena vera suficit, si rex habeat caput, en habeat caudam. Ja, nou weten we het wel. nog een beetje, meneer Walter. Kent u Latijn? Ik nee. Pardon. Major? Natuurlijk. Voor de anderen zal ik het vrij vertalen. Van alle walvissen die aan deze kusten worden gevangen, komt de koling de kop. En de koningin, de staart toe. Die val is dan verdeeld zoals een appel verdeeld wordt. Tussen kop en staart blijft niets over. Bovendien is er nog een president in het dorp Burton Constable in Yorkshire. Het betreft een zekere Sir Clifford huh? Constable. Die Sir Clifford... Maar meneer McDonough... Nee, Clifford, ik geloof niet dat het familie van jou is. Uh, alles is mogelijk, beste McDonald. Bijna alles, majoen. Daar moet op gedronken worden. Zo, cheers, hoor. Uh, cheers, cheers. Yes, eh. ja. Als ik u goed begrepen heb, meneer, dan zou volgens u de koningin recht hebben op slurf, kop en voorstuk van de olifant, en de prins gemaal op het achterstuk. Wat zou prins Philip daar blij mee zijn? Ja, of prins Philip daar blij mee is of niet, staat niet de discussie, meer Pater. Het gaat om het principe. Serieus, meneer Meidani. Dergelijke principes hebben Engeland groot gemaakt. En daarmee kom ik tot het tweede deel van mijn bewijsvoering. Natuurlijk is een olifant geen walvis en ook geen steur. Maar doorslaggevend is hier een begrip, namelijk het begrip koninklijk, mijn heren. Walvis en steur zijn koninklijke dieren. Daarom had de kroon recht op. Niet omdat ze vessen zijn. Nu kunnen we zonder enige twijfel aannemen dat het predicaat koninklijk ook op de olifant van toepassing is. En het is een koninklijke en vastelijke verschijning. En ik vraag onze geachte Majoor Grant me om zijn mening. juist, mijn waarde McDonnie. U wordt er mij uit het hart gegrepen. Wat zegt Kepling, mijn oude vriend, over de olifant? Clifford, Porter, niet. Porter? Idee, meneer nee, meneer. Ook, meneer. mensen vermogen niet de wegen der olifanten... ...de wijste aller schepselen te doorgronden. Siam voeren de olifant in zijn wapen. Enkele volken beschouwen zelfs als schandelijk. Koning olifant. En daarom, mijn heer, is voorzichtigheid geboden. Niet waar, meneer Porter. Dat maakt, dat maakt zelfs u sprakeloos. Dat is een waar woord, meneer McDonough. Maar wat nu? Moet het kadaver daar op het strand liggen vergaan tot het hof ja of nee zegt? Het hof zal een besluit moeten nemen. Het staat vast dat deze olifant het koninklijke dier... door de zee op het strand van Engeland werd aangespoeld. weg ja? het is niet uit de lucht kunnen vallen. Uh, ja, wacht eens even. Misschien, misschien ja, heeft een vliegtuig een balon. Maar... Oh, olifanten reizen toch niet in vliegtuigen, meneer Welten. Nog niet. En daar het verder vast staat dat de olifant niet uit het binnenland komt... Niet waar, Nee, meneer McDonnie. Er is geen circus in de buurt en geen enkele dierentuin mist een olivant. Juist en erg zijn wij verplicht... ...de koninklijke schatbewaarder van dit zeldzame geval... ...op de hoogte te stellen en hem advies te vragen. Uh, wilt u dat werkelijk doen, meneer McDonnie? Hé, hey, Engeland en Schotland zullen ons uitlachen. En Ierland erbij. En de mensen zullen ons hier een witness met de vinger nawijzen. Nee, meneer McDonnie, nee. Nou, uh, meneer Wilton, het is onbelangrijk of de mensen om ons lachen of huilen... ...dat het om een principiële kwestie gaat. Nee, meneer Mertoni, nee. Waarom zegt u niets, major? Ja, ik ben geen jurist, meneer Wilton. Ik ben soldaat. En als zodanig dien ik erop toe te zien... ...dat het recht gehandhaafd blijft. Recht, dat is toch geen recht? Dat is middeleeuwse waanzin. Ja, maar het is gelukkig niet aan u om dat te beoordelen, meneer Porto. Mooi. Wat is uw voorstel? Maar... Maar heren, ik wil toch geen moeilijkheden brokkenen. Integendeel, ik wil u als rechtskundige zoveel mogelijk terzijde ja, staan. Ja, ja, ja, natuurlijk. Dat, dat geloven we ook wel. Ja, maar, Hoe wilt u dat doen? Van vroeger kende ik nog een, een Sir Arthur Penn aan het hof van haar majesteit. Kent u Sir Arthur ook, miss uh, Wilton? Nee, tot mijn spijt niet. Sir Arthur, ik mag wel zeggen dat we elkaar zeer goed kennen, is de schatmeester van onze koningin Moeder. Ik zal mijn vriend Sir Arthur in een schrijver ons geval uitleggen en hem om zijn mening en zo nodig om zijn advies vragen. Ja, maar het wordt toch niet officieel, meneer Bertone? Ik zal Sir Arthur om een vriendendienst verzoeken. Het blijft allemaal onder ons, meneer Wilton. De kop is voor de koningin en het achterdeel voor Prins Philip. Ik zou bijna willen dat het u lukte, meneer McDonnie. En weet u waarom? De mensen zouden in dromen naar Wiktnis komen om die olie van te bezichtigen. En kunt u zich iets beters voorstellen voor mijn café? De enige hier in het water. Wat u daar zegt is schaamteloos. Het zou het beste zijn wat er gebeuren komt, majoor. Ik vind het rechter McDonnie niet helemaal ongelijk. Ja, bent u het daarmee eens, meneer? Dank u wel. En nu nemen we er nog eentje... En de major vertelt ons wat van zijn maharatja's en van zijn olie van de Valerie, nu niet meer. Zo. En kom nu eens bij me zitten. Nog een paar druppels dan te helmen. Nee, nee, nee, dankjewel. Over een uur pas. Dr. Pauls heeft gezegd om de drie uur vijf druppels. <coughs> Valerie, waar, waar zou om Altje nu toch zijn? Ik maak me ongerust, kind. Doe me Doe me een plezier. En bel het café van Polter even op. Misschien weten ze daar wat er op het stand gebeurt. Ja. En doe, major, het doen, mejoer, het doen. Het kun je je nauwelijks voorstellen? Hier, hier, David. breng nog eens weg. Sees, mejoer. Dat was mijn stier, dat kan ik jullie wel zeggen. Zo groot als een huis van drie verdiepte. Een oude werkholifant. Die gevlucht was, aangeschoten werd in de jungle verdween... en s'nachts de akkers en plantages vertrapte. Soms ook een in inboerling. Ja. Beste kapitein Grandmore, zei de Maharaja... als u met dat beest dood voor de voeten recht... zal ik van mijn kant ook niet karig zijn. U kunt kiezen wat u hebben wilt. Ook meisjes? Ook meisjes. Ik nam alleen mijn trouwe dienaar Appa mee... en mijn beproefde Manchester hier... Alle mensen. Ja, ja. Dat is maar nog eens een geweer. Haha, dat is het, ja. En voorwaarts ging het weer. De jungle in. Het was een zwoele nacht. In het donker de fosforiserende ogen van de tijger. Zelfs Appa was zo bang dat zijn tanden klapperden. Slang links, slang rechts. Eén weet dat is voor altijd uit. Meneer Bremmer, uw huis. En toen, hè? Uw huis. Oh, uh, uh, uh, uh, David, ga jij dus even een vraag met ze moeten. is Waar? maar... Ah ja, wat een vervelend. Ja. Waar, waar was het nog weer gebleven? Slangen links? Ja, slangen rechts. Ja, ja. Ja, ja, ja. Tot de Helen. Tot de Helen. Uh, ze hebben de olifant dood. Huh? Maar heb jij dan een schot gehoord? Hij was al dood. Was, Anto. <krijp> de droppelskind. Ja, <krijp> Zo. Dank je. Dank je wel. En dan zitten ze allemaal in de kroeg van Polter, zegt David. Mm -hmm. En om uit, vertelt van zijn avontuur in India. <krijp> en de olifant. Als ik het goed begrepen heb, zal rechter McDonnie daarover een brief naar de koninklijke schatkamer sturen. Oh, helemaal. Hebben ze te veel gedronken? Nou, oh, David had zijn tong niet helemaal onder controle. Hij zei dat ze langs weer hier zou zijn. Nou, als ze niet komen, ga jij ze maar halen. Tante Helen. Mm -hmm. Neem me niet kwalijk wat ik schreef over oom Archie heb gezegd. Wat dan? Over zijn boeken en uh, de Indische meisjes. Nou, oh, het is toch waar wat hij zei? De Indische meisjes zijn lenig en ze lijken op gazellen. En ze zijn heel anders dan wij Europese vrouwen. Ook in liefdezaken, Valerie. Dat weet ik heel goed. Maar het zijn geen vrouwen voor een man als Oom Archibald. Die altijd een grote, lieve, onhandige beer is geweest. Die zich de eerste jaren van ons huwelijk bijna doodschaamde als hij me in negligé verraste. Nee. Oom Archie en de Indische meisjes. Zijn kapitein Gary is hem naar het hoofd gestegen, kind. Dat hebt u heel mooi gezegd, aantallen. En ik zou zo graag met Ed willen trouwen, gauw. Toen praat met papa. Ik zal hem wel eens de les lezen. Komt hij met kerstmis? Ik denk van wel, ja. Goed. En neem dan jouw Ed ook mee. Heel mooi. En nou is de papa aan de beurt. Papa? Ja, een ja, vraag. Ja, ja. ja, maar niet, niet over olifanten, alsjeblieft. Nee, <laughs> nee, ja. ja. Over apen. <laughs> Kent u mijn apenverhaal, meneer McDonald. Dan kunt u uw scherpzinnigheid op de proef stellen. <laughs> nou, vlak na de oorlog spoelde er namelijk ook iets aan. Een vaatje. En wat zat er in dat vaatje? Alcohol. Fijne, sterke alcohol. Twee <laughs> vissers hadden het gevonden en ik kwam er al gauw achter... Want ze stonken als een stokerij. <hij inhale> en dat in de tijd dat het al zo niet meer was, in de een glaasje bedacht. We <laughs> ja, brachten het vaatje naar mijn zaak, legden het in de varkenstal en sloegen er een mooi slaatje uit. <hij inhale> ze prezen allemaal het lekkere spul dat ik met de salzen vermengd had en mondjesmaat aan de man bracht. Op <hij> een <inhale> goede dag, het was in november, net als nu. ...was het vaatje leeg... Huh? ...en toch was er nog vol. Nou, dat huh? kan ja, is nog. Wel. Ja, ja kan dat allemachtig nou. dachten wij, wat is dat? Ja, fantasie. Begrijpen jullie wat ik bedoel? <laughs> Niet goed. Er nee. kwam geen drank meer uit... ...maar er zat toch nog wat in. Nou, het is het? Nou, we dan sloegen dan. dus voorzichtig het vaatje kapot. Huh? En wat vonden we? Huh? Huh? Wat vonden we? wat dan? Ja, dat zal u interesseren, meneer McDonald. We vonden twee dode apen. Ja, heel erg Ja, zeker, zo waar als ik hier Mensen, mensen, geef de whisky nog eens rond. Ik vind het gewoon ongelooflijk. Maar waar? De hemel en meneer Wilton zijn mijn getuigen. Ja, ja, het is waar. Het waren twee Madagaskar-aapjes. Die voor het een of andere Londense museum op spier te zware gezet. Ah, zo, het vaartje was overboord geslagen. Ja. Nou, in de westen wil je gewoon. dat is waar. Apen zijn koninklijke dieren, meneer McDonald. Ja. Ah, zeker, de oude Indiërs, meneer Porter. Maar de apen konenen. Apen zijn, geen, zijn, zijn. Heel, heelige dieren. Schrijf het als zeu, Aartje. Valerie, zijn hoeveelste boek schrijft om Aartje op het ogenblik? Zijn 48ste. Oh, lieve vrouw. Leest u kapitein Kei's avonturen dan niet? Ik heb alleen de eerste gelezen. Mijn ogen zijn door dit vele borduren te slecht geworden. Hij wil nog twee boeken schrijven, dan houdt hij ermee op. Oh. En wat gaat hij dan doen? Misschien begint hij wel een nieuwe serie. Tante Helen. Mm -hmm. Wat is er eigenlijk waar van de avonturen van oom Archie? Kind, je oom Archie... Was lange jaren een trouwe, brave, eerlijke ambtenaar in India. En hij had daar heel veel vrienden. Maar heeft hij werkelijk eigenhandig vijftig olifanten doodgeschoten? <coughs> Zul je het niet verder vertellen? Zelfs niet aan Ed? Nee, Tante Helen. Als u dat niet wilt, zal ik het niet doen. Kijk eens hier, kind. Je oom Archie... ...heeft één olifant doodgeschoten. Eigenlijk tegen wil en dank, maar in de hoogste nood. En dat was heel dapper van hem. En hij heeft heel veel mensen van een wisse dood gered. Ah. Oh. Ja, een jonge olifant in de processie werd wild. Er brak een paniek uit. En oom Antje was de enige die zijn kalmte bewaarde. Hij doodde de olifant met één enkel schot. Dat heeft hij nooit verteld. Nee, Daarvoor is hij ook veel te bescheiden. Geen mens weet het meer. Maar ze weten wel een heleboel van een zekere kapitein Kerry. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ah, wat zeg ik jullie, die vervloekte aap die met de twee lijntrok... ...grijpt het geweer van mijn trouwe af. Ja? Ja, ja, ja. Springt over twee, drie nog op. De onbereikbare ja. rug van de woorden door die En legt aan. Legt aan op ja, wie? Legt aan, meneer, ja. op kapitein Gary. Ja, ja, vader, vader. Oh, legt aan op mij. Oh, en mijn oh, trouwe oh, ja. Voor start van ontzetting ja. merk ik dat er nog maar één kogel in de Manchester zit. Ja, alle andere patronen waren bij de dolle jacht afgesloten. Ja, oh, wat, wat nu gedaan? Ja, wat doen we? u, zegt kapitein Gary. Nee, ik bedoel, kant. Te zeggen tegen mezelf, oh, waar, waar. je echte Britse kalm. Ja, voor mij staat de olifant met dreigend opgeheven sleur ja. en ogen die rood zijn van woede op zijn rug. Ja. Zoals gezegd, de boosaardige aap. Abraas geweer op ons ja, Er blijft maar één ding over: ja. pas nou blijven staan tot het beest drie pas voor mij staat ja. en dan. ...mijn laatste kogel ja, Mist hij ja, of hakt hij ja, me al, Dan is het met ons allemaal ja, gedaan. Ja, ja, oh, Wel, meneer, wij hebben het overleefd. Met een grote sprong om twee keer te de In de olie. Ja, het was een dubbele treffer... Meneer Parter. O, mensje. Nou, meneer, meneer, dan heb ik geen verzoeken nu. Schiet ja. met uw mensjes ja. hier achter in de tuin. Ja. Ja. Net als over er een olie van vier pas voor u ja. staat. Oh, dat moet u ons... Ja, dat Als u dat graag wilt, mevrouw, Nee, weet hoeveel patronen hebben we nog. De twee, mevrouw. Voorwaarts, meneer. Opname, de Porter, staartje. Oh, meneer, die die regentonde, die is de oliewand. In de omheen is de jungle. Klaar, meneer, klaar. En daar komt de oliewand. Hij is woedend. hij tromt David, vooruit. Vooruit, Pas op. daar komt hij aan. Doe mee. Oh. Oh. Oh. Oh. Wat, wat is er aan te helpen, joh? Je moet huh? hier niet meer af. Nee, huh? verdraag het nog, toch? Nee. Geef uit. De laatste patroon. Hey, vooruit maar, majoer. Klaar! Ah! Op Ah! <treeks> <treeks> oh! Ah! Ah! Ah! Major, wat is er? Ah! Ah! is Ah! Ah! Hij is dood! Huh? Hij is dood Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! toch Ah! David, een dochter! Een dochter! Die heeft een dochter! Ja, ja, meneer. Oh god, die oude droge kerel! Ik heb altijd al gezegd dat het nog eens niet verzekerd. Oh, oh, oh, meneer Poos! Ah, uh, weg jij, weg jij! Breng als de bliksemak was well, whisky. Ah, uh, uh, oh, ja, ja, ja. Christus, ja, ja, mijn heer. aan, majoor. Komtjes aan. Wat is er? He, he, hebt u zich bezeerd? Ja. Er viel een schot en, en u viel op de grond. Ja, ik, ik, ik begrijp er niks van. Huh? Oh, ja, staat maar... de regenton er nog? Ja, die, die, die staat er nog, majoor. Ja, oh, ik, ik begrijp er niets van. Wat is er gebeurd, majoor? Toen ik vuurde, kreeg ik plotseling haar de klop tegen mijn wang. Oh. Ik geloof dat ik het weet. Hier, majoor. Uw mens de loop is uit elkaar gespoeld. Ja. Hoe oh, is het mogelijk? Oh, dankjewel. Mijnheer. De kogel moet in de loop geëxplodeerd zijn. Ja, hoe oh, is het mogelijk? Ja, en het was uw laatste patroon. En die dingen worden niet meer gemaakt. Waarvoor, meneer Porter? Waarvoor zou dat nog dienen? Nou ja, ik dacht... Ik geloof dat deze donderbus verstandiger is dan ik, meneer Porter. Hoezo, majoerd? Omdat hij het opgegeven heeft, meneer Potter. Laat David komen. Ajax. We gaan naar huis. Zo, Archie, Hebt u het warm genoeg? Ja, kind, dank je wel. Ik uh, wil graag een sigaar. Alsjeblieft, Archie. Dank je wel. Vuur. Alsjeblieft. Valerie. dit is een historisch ogenblik, want kapitein Gary verdwijnt, voorgoed. dan zal kapitein Gary geen nieuwe avonturen meer beleven. Maar oom Archie, wat moeten we dan doen? Kapitein Gary's boek lezen, het wordt tijd dat ik daar ook eens toe kom, Vind je ook niet? U bent een schat, om Archie. En jij gaat toch trouwen, hè? Wie moet ik dan dicteren? Ik ben te oud om een vreemd gezicht te wennen. Zet het aspakje hier maar neer. Dank je, kind. Valerie, nu het met onze kapitein Gary op zijn eind loopt... wil ik je iets vragen... Ja, oma Archie. Wat denken jullie jonge mensen eigenlijk... van de verhalen die wij hier de laatste jaren verzonnen hebben? Ach, weet u, oom... daar heb ik nog nooit over nagedacht. Kom, kom, kom, kind, zeg het nou maar eerlijk. Ik ben al oud en wijs genoeg voor. Oom Archie? Ja. Sommige gedeelten, heel mooi. Huh? Maar, ja... Het... Het geheel... Ja nou, op vooruit zeg het nou maar. Rommelom Wat heb ik nog kunnen zeggen? Dan zijn wij het eigenlijk wel eens. Wat heeft het nog voor zin nu de dode olifant... de ons kust een aanspoel. En wij net als kapitein Gary... ...eigenlijk alleen nog maar voor clown spelen. Oh, Archie. nee. Dat ligt niet meisje. Heb je papier? Ja, wat? Mooi. Toen het laatste schot in de mensjes eraf ging, had ik een visioen. Oh, om Archie, Uw kin is helemaal opgezwollen. Ja, dat heeft Ajax gedaan. Ja, onze Ajax. Die werd volslagen wild op het strand. Schrijf op. Titel. Kapitein Gary en de Witte Olifant. Aantekeningen. Corrupte Maharaja. Troep illegale Witte Olifantenjagers. Liggen met de Maharaja onder één deken. Hoge premie voor de laatste Witte Olifant in de jungle. Koninklijk dier. Kapitein Gary hoort het. Van zijn trouwe dienaar Appa trekt de jungle in om de witte olifant te waarschuwen en te redden. Maharaja hoort dat van spion in kapitein Gerry's troep, zweert stuurt stuurt olifanten doden op Gary Sahib af. Heb je dat, fellerin? Op Gary Sahib af hoor. Ja. Kerry Saeb wordt in verraderlijke val gelokt. Omsingeld door gehuurde moordenaars. Daar verschijnt op het laatste ogenblik... uit het wilde oorlood de witte olifant. Kapitein Gerry heeft zijn laatste kogel verschoten. De witte olifant zij dood en verderf onder zijn vijanden. Geen enkele ontsnapt. Nee, geen enkele. Gerry Sahib, rond, wordt door de witte olifant op zijn rug getild. Appa dood. Iedereen dood. Gerry Sahib. Rijdt op witte olifant de jungle in ver weg van alle mensen in het recht van de wijste van alle ja en kom nooit meer terug nooit Nooit meer om Archie. Hier is je bouillon, Archie. Sssst, tante Ellen, om Archie slaapt. Oh. Ik kwam je bouillon brengen. Kom, we zullen de plek over hem heen leggen. Maak hem niet wakker dan aan ...Archibald Grantmore, gespeeld door Louis de Bray. Hij slaapt en droomt van witte olifanten. Verder nemen we afscheid van Dojerugani als helm, zijn vrouw... Viciarone als Valerie, hun nichtje... ...Ring van Loppen als David, de butler en vroegere oppasser van de majoor... Hub Orizant als wachtmeester Clifford... ...Paul van der Leek als burgemeester Wilton van Wicklans... Van Heskes als McDowney, bijgenaamd de rechter. Dries Krijn als Gibson, de commissaris van politie in Folkstone. Tony Fouletta als Tom Porter, de plaatselijke caféhouder. Irene Porter als Mary, zijn hulp. En Jofficio Senior, Jan Koeren en Joke Hagelen als telefoonstemmen. Nee. Maar Joer laatste schot... Het geschreven door Werner Helmes en vertaald door Weewee Berg. De regie had Jan Borkus.